Van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur Dit is Onderduig Nederwit met het NOS journaal Op de A27 bij Meerkerk zijn twee auto's een benzinestation binnengereden Daarbij zijn zes mensen gewond geraakt Zowel inzittenden van de auto's als mensen die aan het tanken waren Een van de gewonden is er zeer slecht aan toe er brak een kleine brand uit, maar die is geblust. Op de A27 bij Meerkerk staat een lange file. De vrouw van wie de identiteit uitlekte nadat ze de tiplijn meldmisdaad anoniem had gebeld... krijgt bescherming mocht dat nodig zijn. Dat heeft justitie gezegd. Tegen het protocol van de misdaadlijn in kwam haar telefoontje over een steekpartij in het strafdossier. De mogelijke daders van de steekpartij konden er zo achterkomen wie de politie heeft getipt. Steeds meer jongeren worden opgenomen in een kliniek om te stoppen met blowen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS bij drie jeugdklinieken... waar jongeren 24 uur per dag behandeld worden. De kliniek nam vorig jaar 237 jongeren met een cannabisverslaving op... bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens hulpverleners zijn er veel meer klinieken nodig... voor jongeren die verslaafd zijn aan cannabis. Het medicijngebruik in Nederland is vorig jaar met 15% gestegen... maar dat heeft niet geleid tot een forse toename van de kosten... Dat meldt het College voor Zorgverzekering CVZ. De kosten bleven beperkt door het beleid van verzekeraars om alleen het goedkoopste geneesmiddel te vergoeden. Vooral de anticonceptiepil en cholesterolverlagers werden vaker voorgeschreven. De Nederlandse inzending voor de Oscars blijft de film The Silent Army, de internationale versie van Wit Licht met Marco Borsato. Er was kritiek op de nominatie omdat de film mogelijk niet voldeed aan de voorwaarden voor buitenlandse films. Zo zou er te veel Engels in worden gesproken. Maar de Nederlandse Oscar-commissie ziet geen reden om de beslissing te herroepen. Dan het weer, opklaringen en droge minima vannacht rond 12 graden. Morgen geregeld zon en een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden. Dit was het hoor. Hallo bedrijfseigenaren. Heb je wel eens nagedacht waarom je eigenlijk nog steeds in die suffe ouderwetse krant adverteert?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 Kono zegt, Let me get to know you. Dat zei Paulenka. Samen met José José. Een CD die al enkele jaren oud is. Inmiddels van 1996. De CD heet helemaal volledig Paulenka Amigos. Oftewel Paulenka en vrienden. Onder andere Julio Iglesias, Celine Dion. Die José José die ik daarnet zei. Anita Anka, Ricky Martin. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Want 16 tracks staan er op deze CD. dat is de stem van Celine Dion. Ik weet het, zij heeft inmiddels alweer een andere cd uitgebracht... maar die heb ik helaas nog niet in mijn bezit. Dus daarom een oudje... Jaren 70 tot begin jaren 90 was Carlos Santana bijna niet weg te denken uit de top 40. Tegenwoordig wat minder in de top 40. Maar hij maakt nog steeds heel mooie muziek hoor. Hij zei het op zijn eigen manier en vaak als gastartiest bij andere artiesten op het podium. Een paar oudjes van die Carlos Santana. elke gitarist in een bandje die dacht toen van hey, Als Carlos Santana zo speelt dan moet ik dat toch ook zeker kunnen Er zijn wat heel wat imitaties geweest van die Carlos Santana Maar er is nooit echt iemand die het ingehaald heeft hoor En ik kan me nog herinneren die LP die stond gewoon voor het grijpen De LP Black, Black Magic Woman Waarom? Ik draaide dat ding gewoon grijs en dit liep gewoon over van Europe naar die Black Magic Woman. Geschreven door Pat Green, dus niet door Carlos Santana zelf. Een van de bekendste hits van Carlos Santana. Hè? Even geleden toen kreeg ik een uh, complete collectie van uh, Rob de Nijs. Bestaat uit ongeveer 22 cd's. Met daarbij ook nog enkele dubbel cd's. Dus uh, prachtige collectie. Alle liedjes van die Rob de Nijs heb ik nu in mijn bezit. Ben ik eigenlijk best een beetje trots op. Hoor. Ook de live-out versie van Nu het om haar gaat. Ik ben nooit zo'n held geweest bij ziekte of problemen. Als het stormt om me heen was ik meteen verdwenen. Pijn, daar huiver ik van geen tranen op mijn schouder. Ik ben God niet maar een man, geen held maar wel veel ouder, maar nu het omhaalt, nu het omhaalt, nu haar bed in het donker staat, is het zo. Als een leven in nood, wordt mijn kracht oneindig groot. Ik voel me sterker dan de dood. Nu het op haar gaat. Zij heeft nooit iemand. Gedaan. Wat wil de hemel zeggen? Dat ik haar hand moet laten gaan. En bloemen neer moet leggen. O oh nee, ik daag de goden uit. Als zij de moed opgeven. Kuzik de kleer terug op haar hoofd, mijn armen rond haar leven. Nu het om haar gaat, nu het om haar gaat, nu, nu haar bent. Lift hem wonder op voor Want God, ik kan. Het zal beslist voor een mens geschreven zijn, dit liedje, nu het om haar gaat. Maar als ik dit liedje hoor, dan moet ik af en toe ook denken aan mijn trouwe hond. Ik weet het, je moet een echte dierenliefhebber zijn als je begrijpt wat ik hiermee bedoel. Maar een week of zeven geleden heb ik mijn trouwe Ierse setter moeten laten inslapen. En als ik dan dit liedje hoor, dan denk ik bij mezelf van... daar zitten toch veel overeenkomsten in. Hè? Mens en dier... Kale to get Grissom is een cd die Mark Noffler vorig jaar heeft uitgebracht. En daarvan de will never True love will never, True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. True love will never fade. I wonder if there's no forever... No walking hand in hand Down a yellow brick road To Never Never Land These days I get to wherever I'm going Make it there eventually Follow the trail of breadcrumbs To where I'm meant to be To where I'm meant to be I don't know what brought you to me That was up to you There's so many come to see Who want the wrong tattoo I fixed the needle in the holder Laid my hand upon your spine There upon your shoulder The picture as your side. When I think about us I see the picture that we made The picture to remind us True love will never fail True love will never fail True love will never fail True love will never fade. dream I'm on a steamer pulling out a, when I think about us I see a picture that we made a picture to remind us true love will never fade true love will never fade true love will never fade of will the Level Fate Mark Noffler. U weet het, ik ben een man die houdt van de singer-songwriters. Ik hou van de teksten, vind ik heel erg belangrijk in liedjes. Maar soms vind ik liedjes ook mooi, ondanks dat er maar twee of drie zinnetjes zijn die steeds maar herhaald worden. Net als bij I.O. Down on my knees, I'm back you. Down on my knees, I'm back you. I'm dragging you Stukje Nederlandse kwaliteit van Guus Meerbus van zijn laatst verschenen CD. Hemel nummer 7. Soms is het zonnig, soms is het wat minder goed weer. Maar daarom zeg je: eindelijk vandaag. Gisteren scheen de zon, vandaag een grijze reet. Zo'n dag die je het liefste maar meteen over zou slaan. De verbouwing van de buurman slaat de spijker op zijn kop. Waarom je houdt om aandacht, de tijd, om op te staan. Want vanavond schijnt de zon, vanavond verdwijnt de regen. Een hemel vol met sterren alle wolken naar de maan. Vanavond zie ik jou, is dus deze lange dag vergeten. Vanavond zie ik jou, want vanavond wordt het eindelijk vandaag. De bus is leeg en de melk is bedorven. geen koffie zonder melk en zal geval het juiste plan. Als ik het naar mijn sleutels, vind ik zo'n blauwe envelop die ik misschien maar beter morgen openmaken kan. Want vanavond schijnt de zon, vannacht verdwijnt de regen, en een hemel vol met sterren alle wolken naar de maan. Vanavond zie ik jou, is deze lange dag vergeten Vanavond zie ik jou, want vanavond wordt het eindelijk vandaag Wat noemen ze nou dichterlijke vrijheid? Vanavond schijnt de zon. Moet hij mij eens uitleggen hoe u dat voor elkaar krijgt hoor. Als u nu eens een keer een, uh, een plaat aan wilt vragen in de programma Muziek Reer, dan is dat mogelijk hoor. U schrijft of belt gewoon naar uw eigen favoriete omroep. U geeft hoor welke plaat wij voor u moeten draaien. En we houden daar beslist dus rekening mee. Maar doe het dan wel één of twee weken van tevoren als u wilt. U mag natuurlijk ook rustig eh, 10, 15 liedjes insturen. Doe het dan even schriftelijk op www.countrytrack.nl Daar vindt u een blokje verzoekplaten. U kunt daar gewoon uw verzoekplaten indienen. En ik ben er maar zeker van hoor, ik hou daar rekening mee. Want wat u graag hoort, dat draai ik. U hoort bij mij, met elk gebaar met ieder woord bij mij. Je weet zo zuiver waar je scoort bij mij. Je treft me in mijn hart Je past bij mij Je bent al lang niet meer een gast Bij mij Je kleren horen in de kast Bij mij Het wit in al mijn zwart Je bent bij mij Ik hoop van harte dat je bent bij mij Je zoekt de zweetruim Zo bekend bij mij Je wist mijn zorgen uit Je leeft bij mij je zit te klieren en je beeft bij mij. Je lacht me uit, is of je zweeft bij mij. Je zit me in mijn huid. Maar als je naast me ligt te slapen, ben je mijn geheime wapen. Je bent mijn lotgenoot, mijn maat, het grootste rustpunt dat bestaat. Je bent mijn heen, geliefde last.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 Ben je mijn geheime wapen? Je bent mijn lotgenoot, mijn maat. Het grootste rustpunt dat bestaat. Je bent mijn meest geliefde. net dat u een uh, verzoekplaat aan kunt vragen. Nou, dat heeft uh, Carla Andriessen ook gedaan. Zij schreef mij een mailtje met erin van, wil jij eens twee nummers draaien van, uh, van niemand minder dan Paul De Leeuw, het uh, Jij hoort Bij Mij. En dat volgende hele mooie liedje van hem. Ik weet, het is vertaald uit het uh, Italiaans. Maar zoals hij het zingt, zingt het eigenlijk niemand. Dat zegt deze Carla Andriessen. De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld Was eeuwig, jij mijn ridder op het witte paard Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard Ik weet zelfs niet of je leeft, je hebt niet opgebeld Het zullen weer je vrienden zijn of auto-pech Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek Het nog een keer proberen vind ik echt niet gek Ik zie het in je ogen, je wordt weg Goed luister, ik wil ik wil niet dat je me bedriegt. ik hoor de twijfel in je stem, je houdt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest, ik wil nu weten wie verliest, en wie je kiest, ik leg me neer. Ik wil alleen geen leugens meer, geen leugens meer. Na na na. Vanmorgen ben ik in een eentje opgestaan Het bed was leeg, je bent vannacht niet hier geweest Je zal wel weer zijn blijven hangen op het feest Zo gaat het alle tijd, ik ben er langzaam aan De reden die je hebt voor je afwezigheid Is meestal onderdacht en dertien in dozijn. Ik slik ze elke keer weer en doorsta de pijn En heb zo'n voorgevoel, ik raak je kwijt. Dus vraag je, ik wil niet dat je liegt. Ik wil niet dat je me bedriegt. Ik hoor de tranen in je stem. Je haalt van mij, maar ook van hem. Ik wil nu dat je eindelijk kiest. Ik wil nu weten wie verliest en wie je kiest. Ik wil nu dat je er is, ik wil nu en weten wie verliest en wie die je kiest. Ik leg me ik daar bij me ik, daar in. Wil me me ik wil alleen geen leugens meer. Ik wil nu dat je lief. ik wil niet dat je me verdriet. Ik hoor ik de tranen in je stem, de hand van mij maar ook van hem. Wil ik wil nu dat je eindelijk niet, Ik wil nu deze liefde verlies. en wie je kiest, ik laat me daar. een uh, nummer van Van Morrison samen met uh, Linda Gail Lewis en dit is weer een stukje Nederlandse productie hoor Ruud Hermans van zijn jubileum CD Forevermore hij doet het hier samen met Pascal Jacobsen She would acquire. Die werd van Pascal Jacobsen samen met Ruud Hermans. Ze hebben het ook samen geschreven hoor, deze American Dream. Zij al dan zijn uh, jubileumcd cd want uh, vorig jaar in het jaar 2008, toen was Ruud Hermans 40 jaar in het vak als uh, presentator, Singer, songwriter presentator op het podium. Nou ja, gewoon een duizendpoot, die Ruud Hermans. Mature, hij heeft een CD uitgebracht, noemt de CD Breathe, maar ik draai daarvan Cinnamon. You home. of cool. with that Daar ben je anders voor. En nee, daar ben je anders voor. Ja. kom ik daar naar bij? Dat is een dame waar ik eigenlijk een interview met geregeld heb. En waar ik nu eigenlijk een beetje van de voorbereidingen mee bezig ben. Dus daarom haal ik twee namen door elkaar. Ik wil het hebben over Sarah Jaros. Een dame die haar sporen verdient in de Americana music. Ook met Edge of a Dream. Door haarzelf geschreven. en Song in Up Her Head. Is de titel van HCD. Stap to the love, step to the right, the middle of the floor, feel safe tonight.